En ik. En ik. NCRV. Het is twee uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Het aantal zelfmoorden in Nederland is voor het tweede jaar op rij met 6 gestegen. Dat blijkt uit een rapportage van minister Schippers. In 2009 pleegden ruim 1500 mensen zelfmoord. Daarmee is het aantal zelfmoorden weer even hoog als in 2006. Het aantal zelfmoordpogingen, dat leidde tot behandeling, lag nog tienmaal zo hoog. En dat aantal is al jaren stabiel. Het vorige kabinet wilde het aantal zelfmoorden met 5% per jaar verminderen. Maar minister Schippers vindt dat niet realistisch. In Sudan is oppositieleider Hassan al-Tourabi gearresteerd. Aanleiding is waarschijnlijk de oproep van zijn partij... om een volksopstand te beginnen... als de regering prijsverhogingen niet terugdraait. Vorig jaar zat de 78-jarige al-Tourabi ook al vast... toen hij de regeringspartij van president al-Bashir... van fraude had beschuldigd. Al-Tourabi en al-Bashir waren ooit bondgenoten... maar in 2000 ontstond tussen hen een machtsstrijd... en keerde al-Tourabi zich van al-Bashir af. Door de revolutie in Tunesië en de problemen met stijgende voedselprijzen zijn Arabische landen extra alert op tekenen van verzet. Minister de Jager staakt zijn verzet tegen versteviging van het noodfonds van de euro. Hij wil nu toch denken over een extra injectie van tientallen miljarden euro's. Die injectie zou nodig zijn om de kredietwaardigheid van het fonds op peil te brengen. Voorwaarde voor de jager is dat het totale bedrag dat geleend kan worden bij het fonds niet omhoog gaat. Noodfonds kan in totaal 750 miljard euro uitlenen. Leo Beenhakker vertrekt aan het einde van het seizoen bij Feyenoord. Dat wordt komende dag bekendgemaakt. Beenhakker werkt sinds februari 2009 als technisch directeur bij de Rotterdammers. Samen met trainer Mario Been wilde hij van Feyenoord weer een topclub maken. Maar dit seizoen is de club ver weggezakt. Dan het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima van 2 tot 5 graden. En in het noorden kans op mist. Komende dag kans op regen. Alleen in het noorden is het wat droger. En het wordt smiddags 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. met Herbert Codé. Een hele goede nacht, welkom bij de Nacht op 1. Ik weet het nog goed, het was 1998. Ik kocht mijn eerste mobiele telefoon met trilfunctie... en daarop 10 gulden beltegoed. En dat leek mij toen al een magisch idee... om er erover een, uh, ja, een, een telefoon te beschikken met internet... En in 2007 was het uiteindelijk zover. Toen kocht ik een mobiele telefoon waarop ik overal internet tot mijn beschikking had. En met één druk op de knop ja, was het dus mogelijk om foto's op internet te plaatsen. Radio luisteren via internet, sociale netwerksites bezoeken, mail, informatie en entertainment. Alles binnen handbereik. En tot op de dag van vandaag kan ik daarvan genieten. Maar ja. Al het nieuwe went natuurlijk. In Nederland zijn het afgelopen jaar meer dan 2 miljoen smartphones verkocht. En de verwachting is dat er aan het einde van het jaar 3,3 miljoen smartphones in Nederland zijn. En ter illustratie, wereldwijd werden er begin 2010 54,7 miljoen smartphones verkocht tegen 34,9 in het jaar daarvoor. En ja, die smartphones die zijn niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Overal om je heen zie je mensen met smartphones in de weer. In het openbaar vervoer, in de wachtkamer van de dokter. En de vraag is, wat voor effect heeft dit op de ontwikkeling van jongeren? Straks een gesprek uit het programma Dit is de Dag... met opvoedcoach Lisbeth Hop. En ook is er deze nacht muziek van John Mayer en Paul Jong.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 Cling to. Mama's gonna love me just as much as she can And she can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 1984, Love of the Common People van Paul Jong. De smartphone, een mobiele telefoon of een ander draagbaar mediaapparaat met computermogelijkheden. Dat gaat in 2011 de grote massa bereiken, dat voorspellen de telecomaanbieders. In dit is de dag zei opvoedcoach Lisbeth Hop dat dit een ontwikkeling is met grote gevolgen. Want hoe begeleid je jongeren in de wereld die via een telefoon tot hen komt? En ze sprak erover met presentatoren Thijs van der Brink en Elsbeth Groeteke. Aan tafel ook onder andere Maarten Keuning, voorzitter van de Jonge Democraten, de jongerenpartij van D66. Op voetcoach Lisbeth Hop. De verwachting is dat de smartphone, dat is zo'n telefoon waarmee je ook op internet kan, dat hij in grote getalen Nederland gaat bereiken. Dat heeft hij al gedaan, dat steeds meer mensen en ook steeds meer jongeren daarmee aan de, ja, in de weer zullen gaan. Jij ja. bent daar niet zo heel blij mee. Nou, jawel, ik ben op zich. Nee, dat, ik ben er wel blij mee. Oh, ik vind okay. het een goede ontwikkeling. Alleen, uh, ja, wat we deze week uh, is opgevallen, is dat het zo ontzettend veel sneller gaat dan we dachten. Noem even wat getallen. Nou, we hebben afgelopen jaar zijn er 2 miljoen smartphones verkocht in Nederland. 350.000 tablets. En dat zijn van die, hè, van en die, die iPads. Soort, ja. hè. En vooral die tablets, dat is uh, een enorme ontwikkeling. En ze verwachten uh, dit jaar wereldwijd 500, 55 miljoen van die Tablets te verkopen. Dus het, ja, ik, ik heb zeg maar, vorig jaar een soort uh, voorspelling gelezen van uh, Forster, waarin uh, het mobiele internet, het gewone internet, zou evenaren als een bepaald punt bereikt was. En zij voorspelde dat dat over vijf jaar was. En ik geloof dat we er nu al zijn. Dus het gaat Heel zoveel hard. sneller dan we verwacht hadden, dat, ja. Ja, dat wij daar uh, als, uh, als media mediaopvoeders zeg maar, ook uh, wat meer aandacht aan gaan besteden. Dus jouw eigen voorspelling is ook al bijna weer ingehaald. Dan ja, eigenlijk. absoluut. Ja. Ik, ik, uh, is het dan ik ging wel ook te langzaam. Ja, is het dan ja. wel Iets wat, wat, wat jongeren heel erg aanspreekt, waar jongeren uh, vooral in geïnteresseerd zijn? Ja, dat sowieso. Hè. Er zijn nu twee digitale generaties die al opgroeien. Die gewoon al met deze smartphones en met die tablets eigenlijk opgroeien. Uh, op Eentje groeien. zit naast je, Maarten Koning. Wat heb jij allemaal aan mobiele spullen? Ja, ik heb, uh, ik heb ook zo'n smartphone inderdaad. Uh, uh, niet de hippe Apple, maar ik heb een, uh, ik heb een Nokia zelf. Okay. Um, ja... Ik, ik, uh, ik, ik, ben, ik ben erg blij met, uh, met de ontwikkelingen. Want het is gewoon ontzettend handig om supersnel nieuws te kunnen volgen. Om eigenlijk uh, alles wat je wil weten in no time op te kunnen zoeken. TV te kijken. Zelfs tv te kunnen Want kijken. dat is ook een berichtje van deze week. Hè, dat er ontzettend veel meer al via mobieltjes naar de televisie wordt gekeken. Mm -hmm. ja. En dat gaat ook veel sneller dan we dachten. En wat ik, waar ik ook van schrok zijn de cijfers van uh, gemiddeld gebruik van zeg maar die smartphones. Hè. Wij schijnen al dagelijks 2,2 uur per dag aan e-mail te besteden. En aan de sociale netwerken 1,2 uur. Dus en dat, dat zit... moeten we bij elkaar optellen? Dan moet je bij elkaar optellen. Oh. Dus we zitten al drie uur per dag met dat mobieltje, of met die tablet. Hè? Dus dat gaat zo ontzettend snel. Ja. ja. ja, dus, ja ik zit even te denken, even ja. of dat voor mijzelf ook geldt, maar uh, ik zal daar geen uitspraak over doen. Je <lacht> hebt ook in het verleden wel eens uh, wat uh, uh, tips gegeven aan ouders, uh, hoe om te gaan met een generatie uh, die eigenlijk omgaat met die apparatuur, ja. op een manier die ze zelf niet kennen. Ja, want minder het, wel, ja, kennen. Het, het, in de opvoeding heeft dat ook nogal wat gevolgen. Omdat die kinderen namelijk eh, met die mobiele apparatuur... of dat nou een spelcomputer is of inderdaad zo'n smartphone... ze kunnen gewoon buiten je blikveld komen. Hè. Ze lopen ermee naar buiten en je hebt gewoon geen idee meer... Nee. met wie ze contact hebben, wat ze te zien krijgen... Eh, wat ze de wereld inzenden, eh, welke informatie ze vrijgeven. Dus dat is voor ouders... Uh, gewoon een hele moeilijke situatie. Het was al niet makkelijk, want ik bedoel, die computer in de woonkamer houden, ja, was, was al een beetje een principe. Maar die televisie stond tenminste nog exact, in de woonkamer, exact. En de telefoon die was ook nog in de woonkamer. Ja, hoewel steeds meer kinderen, meer dan uh, 75 heeft al een eigen tv en een eigen computer op de kamer als ze tien zijn, even om aan te geven. Dus dat gaat ook zoveel sneller. Dus kinderen hebben zoveel privacy met die media, dat het ja, voor ouders heel moeilijk wordt om ze daar nog te begeleiden. Terwijl kinderen dat wel nodig hebben. Ze zijn knoppenvaardig, maar sociaal emotioneel, gewoon nog niet zo ver om al die beelden en al die uh, um, invloed vanuit die media te kunnen verwerken. En dat is een beetje, dat, dat loopt nu spaak. Hm. En, daar, ja, daarom, en komt dat dan omdat je dat als ouder gewoon, dat je altijd achterloopt vergeleken bij die kinderen? Of omdat ouders zich er ook te weinig in verdiepen? Dat ja, is het probleem. Dat, is, dat is een van de tips die we toen gaven. Ook is van ouders, uh, begin er op tijd mee, want kinderen zijn al heel jong uh, staan ze onder invloed van die media. Dus je kan daar eigenlijk niet vroeg genoeg mee beginnen. Ja, dus Ja, nou, je vijf, niet bij hè? Ik bedoel, als ze die, die telefoon bij zich hebben, ze zijn ergens, dan nee. heb ze Niks te vertellen. Nou, dan moet je dus eigenlijk al zorgen dat als je nog wel in contact bent met je kind en voordat je die smartphone voor hem of haar koopt, dat je daar met de kind al over praat. En als je een maar wat, smartphone koopt, wat zeg koopt, je dan tegen je kind? Ja, je kan daar, je kan gewoon met kinderen heel goed over media praten. Kinderen vinden dat geweldig en zeker als je ze een beetje als expert benadert als zijnde en zegt van, leg mij dat nou eens uit dat habbo hotel. Ja, dan, uh, dan, vinden kinderen dat echt geweldig om te doen. Dus wat? wat? Het Habbo Hotel. Ja, ja. Je bent toch weer een illustratie hubo van het probleem. Het Hotel. Ik ga nu zoeken. Ja, het Habo Hotel. Dat is maar toch je... al achterhaald, Lisbeth, Het Habbo Hotel? Nee, nee, dat is nog al. steeds ongelooflijk populair. Oh. Maar uh, ja, er zijn natuurlijk ook uh, allerlei uh, uh, dingen die mobiel interessant zijn. Nu de uh, Angry Birds. En daar moet je als ouder wel van weten. En je moet met je kind gaan zitten en gewoon vragen: wat gaat het me nou eens zien? He? Dat is, uh, maar het ja, gaat toch vooral om kinderen weerbaar te maken in de huidige tijd. Hè? Ja, met al is, deze ontwikkelingen. Ja. Dat is de sleutel. Ja. Verbieden en controleren kan Hef nooit het antwoord zijn. Heeft geen zin meer. Nee. Nee. Maar daar leiden wij ook niet voor. En... Maar je zegt praten met je kinderen. Dus ook ja. je vraagt aan die kinderen. van: Wat doe je nou? Waar besteed je je tijd aan? Ja. Maar ook voordat je een smartphone voor ze koopt. Dat je als ouder weet Maar moet je dat eigenlijk wat het nou is. doen? Want het verbaast mij dat, dat kinderen vanaf een jaar of tien krijgen van hun ouders al zo'n telefoon. Nee, dat is al, al wat eerder. Dat is alweer wat jonger geworden. Ja. Die leeftijd die daalt ook met het... Met, wel, de, met de maanden. Ja. Ja, dus dat ik... is al na acht jaar gedaald ongeveer. Want er is bijna geen andere telefoon meer te koop. Maar dat is toch wel ja, dus heel dat... jong? Ja, dat is heel jong. Maar op zich, uh, ja, als de, de vriendjes en de vriendinnetjes in de klas ook hebben... de peer group, ja, dan uh, wil je niet dat jouw kind daarop achterblijft. Dus dan koop je ook mm -hmm. zijn apparaat. Maar het vervelende is, is dat ouders dus niet de consequenties daarvan inzien... van die aankopen. Dus ze moeten eigenlijk zich verdiepen in wat zijn apparaat kan... voordat ze hem kopen. Mm. En, uh, dus dat is een van de tips. En, en uh, ja, ook dus op tijd beginnen met, uh, met mediaopvoeding. Daar echt met kinderen serieus over praten. Tijd voor nemen. En kinderen laten reflecteren. Dus af en toe ook eens een keer wat anders doen met je kind. Hè. Dus ook gewoon lekker op vakantie gaan zonder die apparaten mee. En, uh, maar mag kinderen... je zelf ook niet meenemen. Nee, je moet zelf het ja, goede voorbeeld geven. Klein dat puntje. is ook zoiets. <laughs> ja, dat is ook heel belangrijk. Nou ja, zo is er best wel veel aan te doen. En ja, wij proberen dus ouders echt enorm te activeren op dit moment. Om dat heel snel te gaan doen. Want anders hebben we een generatie kinderen die daarmee opgroeien in totale privacy met die media. En ze en wat, hebben die wat, begeleiding zo ja. ontzettend hard nodig. Want als je die niet geeft, die begeleiding, wat gebeurt er dan? Ja, dan, dan krijgen de media eigenlijk onbeperkt en vrij spel met die kinderen. En dat uh, ja, dat, dat, dat, dat, daar kan je nog een discussie over voeren of dat gewenst of ongewenst is. Maar de media is, zijn echt een serieuze concurrent geworden als opvoeder voor de ouders. Dus wat dat betreft uh, is het uh, ja, heel belangrijk om als ouders daar kritisch naar te kijken. En in hoeverre je die die invloed wenselijk of onwenselijk vindt. Ja, Maarten kom nog kort. Ja, ik, ik zou ouders vooral ook meegeven van... Uh, nou, je ziet blijkbaar dat je, dat je kinderen uh, enorm veel hebben aan, de, aan die apparatuur. Uh, de koop enorm... u zelf ook een. Ja, koop je ja. zelf ook en uh, ja. Ga er zelf ook ja. mee aan de slag. Want het Leef is niet mee. van niks dat, ja. dat jonge mensen er veel gebruik van maken. Uh, uh, ook van, van social media. Het is gewoon ontzettend handig om contact te onderhouden... om makkelijk even, even een berichtje te verzenden... om iets op te zoeken, uh, om, om de, de treintijden na te gaan. Wat dan ook. Ja. Oké, okay, dus het heeft ook grote voordelen. Dank je wel. is niet gesponsord door de telefoonindustrie, deze uitzending. kan ik nog melden. U hoorde een gesprek wat eerder is uitgezonden in het programma Dit Is de Dag. Ja, dat is nog wel niet wat. Uh, moeten de ouders nu opvoeding krijgen? Of moeten de jongeren eigenlijk medioopvoeding krijgen? En is dat eigenlijk echt wel nodig? En zo ja, door wie? En hoe ver moet je gaan in die medioopvoeding van jongeren... met het gebruik op, uh, van, van smartphones? U kunt erover bellen met het uh, gratis telefoonnummer 0800-1121. Uh, dat is 0800-1121. Let them slip away And when they ask me how I'm doing with mine This is always what I say Nothing to do, nowhere to be Single van John Mayer en Perfectly Lonely in de Nacht op 1... waar we het hebben over uh, ja, mediaopvoeding van jongeren. Is dat eigenlijk echt nodig? En zo so ja, door wie? Uh, aan de telefoon heb ik uh, Harry, nacht. Hoi, goeienacht. Goeienacht, Harry. Wat vind jij van die mediaopvoeding? Is dat nodig? Ja, om even op te reageren van jullie. Ik vind ze uh, ja, zelf niet echt uh, nodig om uh, ja, dat aan te raden. Jongeren op Waarom niet? Ja, ik... Ik bedoel, uh, vroeger hadden we ook allemaal geen uh, mediaartje en dergelijke op zak, maar er uh, zijn toch mensen die het zonder uh, ja, ook goed uh, ver hebben geschopt Ja, en, uh, ja begraven zijn geworden. Mm -hmm. ja, om uh, zoiets uh, aan te bieden, ik denk, kun je beter gewoon uh, aanraden om te gaan studeren in plaats van met zo'n toestel te zitten. Want als je uh, tegenwoordig al ziet hoeveel mensen met hun uh, neus in het toestel zitten en dan blindelings uh, overal uh, doorheen lopen, ook niet echt denk ik... Uh, een sociale manier van leven. Ja, Maar goed, er wordt dus gezegd... Uh, die, je zegt jongeren kunnen dan beter gaan studeren... maar heel veel jongeren die uh, lekker aan het studeren zijn... die uh, maken dus ook gebruik van zo'n smartphone... maar die zitten daar dus, uh, blijkt het onderzoek... meer dan drie uur per dag... Uh, zijn ze op dat apparaat uh, bezig met uh, informatie uh, uh, tot zich nemen? Ja, oké. Okay. Ja, de onderzoeken zijn meestal... Uh, ja, uh, statistisch gezien is dat niet echt uh, ja, wat ik denk... Mensen echt persoonlijk op dat ding doen. Ik denk meer dat ze misbruik maken dan gebruik ervan om te gaan studeren ermee. Hoe, als ik zie zelf uh, hoe de leerlingen in de klas zich uh, ja, met de toestel bezighouden... ...denk ik zelf niet persoonlijk dat ze daar echt huiswerk mee doen. de Blackberry van tegenwoordig en alle andere producten die zijn uitgevonden... ...dat is meer eigenlijk om te chatten dan uh, om ermee te leren. Ja, maar goed, dat, dat is dus ook de vraag die nu gesteld wordt. Van, ja, Jongeren zijn daar zo druk mee bezig met sociale netwerken. Met dus dat inderdaad eh, het, het chatten op de Blackberry bijvoorbeeld in de klas. Dat, dat, ja, dat ze helemaal afgezonderd raken van, van de rest om zich heen. Klopt. Daarom denk ik eerder dat je het af kan raden dan aanraden. Precies, maar hoe, hoe zouden ze dat moeten doen? Zeg je van, nou ja, de, de, de ouders die zouden daar uh, inderdaad moeten bijspringen? Of zeg je van, nou, er zou op school wat, op, zeker op de jongere scholen, uh, op de basisschool, wat meer aandacht al besteed moeten aan worden? Ja, nou, er zou strenger op uh, gecontroleerd moeten worden, denk ik, op scholen. Dat de mensen daar niet echt gewoon. Want als je tegenwoordig uh, kijkt naar de hogere onderwijzen, daar uh, letten ze niet echt op uh, wat je met je toestel doet of dat je aan je toestel zit. Je kan zo de klas uitlopen met het uh, toestel. Maar ja, dat leidt je allemaal voor je studie. En ik denk als ze gewoon echt voor de bereid is om iemand een les, uh, ja, een, uh, maar de les te leren en uh, iets te laten zien, dat ze dan uh, beter trainingen moeten controleren op het feit dat ze een toestel in de klas gebruiken. Ja, dus, dus jij zegt eigenlijk wel van, nou op school zouden ze daar echt uh, aan moeten bijdragen? Dat vind ik wel persoonlijk, ja. ja. Want uh, hoe oud ben je zelf, Harry, als ik vraag, mag? Ik ben zelf 27 jaar. Oké, okay, want uh, maak je zelf veel gebruik van, van, van smartphones? Heb je zelf ook een telefoon met internet erop en alles erop en eraan? Uh, nee, ik heb zelf gewoon een hele normale Nokia. En dat uh, vind ik gewoon prima. Oké. Okay. Ja, voor mij is het uh, ja, ik vind het gewoon een beetje uh, asociaal. Ja, hoe er tegenwoordig mee omgegaan wordt. Het toestel zelf kwalitatief is gewoon een perfect toestel. En je kan er veel mee. Alleen ja, de, de meeste mensen die, uh, ja, zoals ik zeg, een beetje, als jij uh, in de trein zit of uh, je loopt echt door de stad, die zitten achteraan met een neus in het toestel. En dat is bijna letterlijk uh, met een neus in de boter. En alleen maar bezig met het uh, toestel. Dat is niet zo ja. moment weet wat er gebeurt. Uh, de kans lopen om aangereden te worden of uh, weet je, dat soort dingen krijg je gewoon. En het is denk ik gewoon ook gevaarlijk voor de maatschappij. Ja. Helder verhaal, Harry. Dankjewel voor je telefoontje. Ja, graag gedaan. Ik had ook nog uh, ja, iemand die eigenlijk wil reageren hier. Dus uh, kan ik even een uh, heel korte uh, reactie. Uh, dat, dat doe ik zo meteen dan. Dan ga ik eerst even naar Wil toe. Oké. Okay, kom ik straks bij je terug. Uh, wil, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik wil even reageren dat het erbij opvalt... dat uh, de kinderen, als die allemaal zo'n apparaatje hebben... Dan, is het, dan komen ze op visite ergens en dan is het... Uh, dag, oma. Dag, kind. Gaat met je? Goed. En je hoort verder niks meer, want dan zitten ze met hun neus in dat apparaat. Ja, ze zijn daar helemaal zoet mee. Ze gaan er gelijk ja. helemaal in op. Ja, en dat vind ik... ja, Het, het communiceren, dat, dat verliezen ze, valt mij op. Dat wilde ik even doorgeven. Ja, maar dan komen ze op bezoek en denkt u gezellig, daar kijkt u naar uit. U heeft even een kort gesprekje, hoe is het op school, ze zeggen goed. En vervolgens zoeken ze gelijk de afleiding en de informatie op het uh, toestelletje. Ja. ja, en dat vind ik toch een bepaalde verarming... Ja, maar, maar zegt u er dan ook wat van? Um, of wilt ja, u niet de wel, boze oma uithangen? Nou, als ze alleen bij mij zijn, valt het nog mee. Maar als ze echt op visite komen met het hele gezin of er is er een verjaardag. dan uh, wordt er heel veel uh, met het apparaat gespeeld. En er zitten ook weer spelletjes op dat je iedere keer moet zaaien en oogsten. En. Er wordt zelfs de telefoon of de, het horloge wordt om de zoveel minuten vastgezet dat het afloopt van ook oh, moet even saai worden, ik moet even oogsten. Nou, ja, ik, uh, ik vind het heel prima dat, dat kinderen uh, wijsheden halen uit uh, de media, daar is niks op tegen, nee. maar... Uh, ja, ik vind het soms een beetje te ver gaan. Ja. Maar, maar zegt u als, als oma dan dat uh, misschien uw zoon of dochter da dan, uh, daar wat meer aandacht aan zou moeten besteden? Vindt u dat ze daarin tekort tekortkomen? Uh, ja, kijk. Uh, Zelf zijn ze er net zo hard mee bezig, bij wijze van spreken. Het, het, het is gewoon een heel intrigerend apparaat met, met, met, ja, met spelletjes en dergelijke. Die. die waar ze mee kunnen scoren en ja dat die die score wordt helemaal bijgehouden met met vrienden en uh, ja ik vind het een soort verslaving ja. Verslavend gaat het werken. Precies, dat, dat is zeker zo. Er zijn ook veel jongeren ja. aan verslaafd. Inderdaad, aan die, die informatie steeds to, tot zich nemen van verschillende informatie. Maar, maar hoe ziet u nou een, een oplossing daarin? Wat, wat denkt u nou dat dat goed is? Moeten de jongeren op school moet daar iets gebeuren? Of zegt u van nou, ik, het is inderdaad een goede zaak dat de ouders zich eens gaan verdiepen... en gaan praten over wat die jongeren nou eigenlijk allemaal doen met dat apparaat. En wat ze allemaal bekijken en bezoeken. Ja, ik vind eigenlijk dat ouders ook uh, het recht hebben om te zeggen van... nu gaat het in de tas en uh, je stopt er eens een uurtje mee. Ik vind wel dat er ook een, een hele grote taak bij de ouders ligt. Dat ja. Zeker weten. Ja. ja. Dus die zouden daar echt meer aandacht aan moeten besteden? Ja. Nou goed, dan gaat straks het mobieltje gaat in, de, in de rugzak... en dan ondertussen lopen ze aan de slaapkamer... en daar hebben ze een computer staan, een vaste of een laptop. Ja, dat is als ze bij, bij thuis... Ja... Dat, dat is bij hun thuis. Dat, uh... Ik vind wel dat de tijden vastgesteld moeten worden van... je mag zo, veel, zo lang achter de computer en je mag zo lang daarmee... en je mag zo lang daarmee bij wijze van spreken. Maar de, je moet ook communiceren, mondeling, dat, uh, met je omgeving. Ja, en het is misschien ook een stukje eigen verantwoording van de jongeren misschien. Naar de omgeving toe, of niet? Ja, maar het is natuurlijk wel heel erg spannend allemaal wat er in dat dingetje zit, hè. Nou ja, ja dat, dat is zeker. Dat, dat, dat, dat klopt. Nee, ik bedoel, ik heb het zelf ook. Ik, ik zit ook op de raarste momenten, uh, zeker op van die verloren momenten, dat je denkt van oh ja, nou weet je wat, ik ga even naar het toilet toe, dan kijk je toch even in mijn mail. Klinkt heel raar, maar dat gebeurt ja. wel. Ja, oké, okay, maar goed, dan ben je vijf minuten weg en dan kom je weer terug. Dan zit je niet in een kamer met een heleboel mensen. Dat is zo. Maar je hebt dan wel weer op dat moment een prikkel gehad van hé, hey, heb ik nog nieuwe mail? Heb ik nog nieuwe ja, informatie? Dat is waar. En... Ja, dat, dat, volg, is... dat volgt elkaar op, kan ik wel uit eigen ervaring zeggen. Ik wil niet zeggen dat ik een verslaafde ben... maar ik, ik kan me wel voorstellen wat echt de echte jongeren van een jaar of 13, 14... die daar nu in haar meekomen dat, uh, nou, dat dat echt verslavend is. Ja, ik ook. Ja. Maar het is jammer. en dat, ja, dat, uh, Maar ja, daar kan ik verder ook weinig aan doen. Maar ik wilde dit gewoon even zeggen. Misschien ter waarschuwing van ouders van... Uh, ja, die slapen nu waarschijnlijk allemaal, maar... Ja. Uh, dat ze dat ook in de gaten moeten houden. Nou, er zijn vast nog mensen die luisteren met uh, andere tips. Uh, Wil. Dus we gaan er uh, zeker, uh, zeker op door dit uur. Dankjewel voor je belletje. Oké, okay, graag gedaan. En u kunt reageren via 0800-1121. Dat is 0800-1121. Ja, die mediaopvoeding van jongeren. Hoe moet het dan in zijn werk gaan? Inderdaad, begint het dan ja, in de huiskamer al. Maar hoe moet het dan vormgegeven worden? Ik, ik heb me daar nog niet echt een voorstelling bij. Dat je s'nachts aan het ontbijt zit en dat je dan eens even gaat bespreken. wat hij de vorige avond door de jongeren op het internet is gezet. of wat ze hebben gedaan. Voor spelletjes. Ik, ik zie dat nog niet voor, maar misschien heeft u daar andere ideeën over. 0800 1121. Stewart en Friends in De Nacht op 1, een plaats uit 1984. En ja, moeten jongeren mediaopvoeding krijgen of niet? Ik heb nog een bericht via Twitter, dat is op 1 Daar kunt u ook een bericht op achterlaten. Inderdaad, als u dan misschien in bezit bent van zo'n smartphone... kunt u inderdaad twitteren naar op 1 En ik kreeg een berichtje van Chris. Hij zegt, ja, ik vind dat jongeren zeker mediaopvoeding moeten krijgen. Internet komt dan letterlijk op straat met alle gevaren. Dus in ieder geval ouders moeten hiervan afweten. En af en toe uh, de sociale netwerken even doorkijken op vreemde personen. Ik ga naar de telefoon, daar heb ik uh, Maarten hangen. Goedenacht. Goedenavond. Moeten je ouderen inderdaad uh, het netwerk nakijken van de kinderen op vreemde personen? Nee, dat is denk ik helemaal niet meer mogelijk. Ik weet niet of uh, dit onderwerp ook een paar jaar geleden bij jullie is behandeld. Toen ging het over het uh, belgedrag van kinderen. En kinderen die in de schulden kwamen door veel te hoge rekeningen. Mm -hmm. nou, dat werd uh, door ouders opgelost om, uh, om een prepaid kaartje te geven... En dat was zo snel op, dus het werkte ook niet. En dan konden ze ook weer niet mee en meekomen met de rest. Ik denk dat de hele maatschappij is zo is geworden... dat we uh, moeten accepteren dat die kinderen het hebben. Wat niet wil zeggen dat we het uh, leuk moeten vinden. Ik merk het zelf ook aan kinderen. Ik heb uh, kinderen tussen de 18 en de 23 jaar. Ja. En als een van die jongens een vriendinnetje heeft... en die zit bij ons aan tafel... en tijdens het eten ook trouwens met de smartphone aan de telefoon... dan zeg ik alleen tegen die zoon later... Uh, ja, dat ik dat meisje wat minder vind, want uh, ja, ze probeert helemaal geen contact te leggen met andere mensen dan alleen maar via die smartphone. Dus ja. ik denk dat we er bijna niet meer uh, onderuit kunnen. Ja, maar dat, maar dat, dat betekent dus eigenlijk ook wel heel concreet uh, in uw situatie dat u daar uw toekomstige uh, schoondochter of schoonzoon op zal afkeuren. Ik laat het wel meewegen. Ja. Er komen ook mensen bij ons over de vloer die wel zo'n apparaat hebben. En die gewoon de beleefdheid en het fatsoen hebben dat daar zo op bezoek zijn. Dat ze dat dingen eventjes weglaten. En dat ze gewoon met hun omgeving praten en de mensen in de ogen kijken. Mm -hmm. En ik vind het zelf ook een ontzettend dom gezicht. Ik heb net een paar luisteraars gehoord. Die zei van op straat zitten ze helemaal in die telefoon. Je ziet zelfs jongens met... Of uh, moeders met jonge kinderen in een buggy. En dat kind dat zit in die buggy. En dat roept en dat roept. En die moeder rijdt met die buggy. En die kijkt alleen maar op die smartphone. die telefoon, dat is, een ja. Beetje, ja. dat is een wereldje geworden. Ja. En ik als ouder, wat ik er zelf aan doe, ik heb die kinderen natuurlijk niet uh, 24 uur per dag uh, onder mijn hoede en ik, uh, ik heb er ook niet zoveel invloed meer op. Maar als ik met ze samen ben, dan probeer ik gewoon een gesprek met ze aan te gaan over uh, ja, de zaken die ze bezighouden op het werk eigenlijk een beetje af te leiden. Nee. En als, als je nu bijvoorbeeld neemt die Blackberry, ja, daar kunnen ze gewoon uh, gratis naar elkaar berichtjes sturen. Dus ook uh, ja, de drempel om tegen de kinderen te zeggen: Ik wil niet meer dat je het doet, want het loopt spuigaten uit qua kosten, waar ouders vaak voor opdraaien. Ja, als ze zelf helemaal geld verdienen en ze kunnen zo'n apparaat kopen is het onvermijdelijk, onvermijdelijk. Ja. Maar ho hoe ver kan jij nog, nog bijblijven als, als vader? Want er werd ook gezegd in het gesprek wat we eerder gehoord hebben... met, met de opvoedcoach Lisbeth Hop... Eh, dat dat eigenlijk ouder ook een beetje met de tijd mee moeten gaan... en ook zich moeten verdiepen in wat die apparaten kunnen... En, en, en wat de mogelijkheden zijn. Ben jij daarvan op de hoogte? Ik ben wel van op de hoogte wat die apparaten kunnen... maar ik heb er verder niet zoveel behoefte staan. Ik heb zelf een apparaat waar ik, waar ik ook een hele hoop mee kan doen... Maar ik denk dat ik die telefoon nog voor geen 20% benut. En als ik, als ik het heb over sociale contacten... dan zeg ik van ik doe eens een belletje met iemand of ik spreek eens af. En je ziet dat kinderen ja, toch wel in een soort isolement raken. Ze zeggen zelf dat ze heel veel vrienden en heel veel contacten hebben... maar dat is op hun Blackberry. Ja, en, die, en die apparaten die worden zo intensief gebruikt dat... Uh, ik heb nog nooit meegemaakt dat een hele dag een batterij meeging... En als die batterij is en ze kunnen hun laden niet vinden... dan zijn ze totaal in paniek. Ja, ja. Want dan zijn ze zogenaamd onbereikbaar geworden. Dus ja. Ik, ja, ik vind het voor die kinderen sneu... maar ze groeien erin op. En ik denk dat het uh, toch ook wel een keertje, een keertje ophoudt. Ja, maar ja, waar, waar, waar gaat het ophouden? Want er blijkt dus wel duidelijk dat, dat er eigenlijk wel iets nodig is... aan ergens een opvoeding. En is dat dan bij de ouder of is dat dan op een, op een school? Nou, het is toch de hele maatschappij die dit gewoon veroorzaakt heeft... Uh, bedoel, de spullen worden steeds goedkoper. De kinderen, op het moment, ik denk dat de ouders, zolang de, de, de kinderen nog financieel afhankelijk zijn van hun ouders, dat je er dan nog een, uh, een beetje invloed op hebt. Op het moment dat het kind zijn eerste baantje heeft, dan zal dat eerste bedrag toch wel besteed gaan worden aan, uh, ja, laat ik het bij de BlackBerry noemen. Dat is zo'n populair apparaat, omdat ze daar uh, gratis berichtjes mee naar elkaar kunnen sturen. En ik denk dat het, uh, dat het dan over is. Maar je bedoelt ermee te zeggen dat als, als kinderen nog af, af, afhankelijk zijn van ouders... dat je dan nog uh, een bepaalde invloed hebt op de aanschaf van een bepaald soort mobieltje? En dat je Precies. dan kan, kan zeggen je krijgt wel of geen internetbundel? Het werd net al gezegd. Een jaren geleden ging dat ook over... Uh, geef je ze nou prepaid of geef je ze een abonnement. Dat is nu ook eigenlijk met die, uh, met die smartphones... Het is sneu voor zo'n kind, want de anderen in de klas hebben het ook. Die hebben het wel, dus je doet dan niet ga ik niet meer mee. Ja, maar ja. die anderen, die hebben hem ook van ouders gekregen. Dus met, met elkaar, denk ik. Het is de invloed van de, van de media, van de reclame. Dat willen ze hebben, ja. Want er is ooit natuurlijk een klas geweest waar nog niemand een Blackberry had. Precies, ja. Nou ja had ik... eentje had hem en die andere zegt, ja, maar die heeft hem ook. En als de kinderen natuurlijk met verhalen thuiskomen van iedereen heeft het... En ouders zeggen van, dan moet jij ook maar, want anders dan blijf je achter eh, met de rest van de klas. Op dat moment heb je er als, als ouder mee de schuld dat ze zo'n apparaat hebben. En, ja, en inmiddels zijn de gevolgen daarvan bekend. Daar zitten ze gewoon de hele dag met hun huis in. Ja, maar goed, terugdraaien kunnen we niet meer. Dat, dat is geen optie. Nee, terugdraaien gaat niet meer. En ik denk dat het enige wat je als ouder kunt doen, en dat, en dat probeer ik ook, dat als er een moment van de dag is dat je bij elkaar bent, als ze niet hoeven te werken, als ze niet naar school hoeven en je bent zelf ook vrij, dat je dan gewoon probeert een gesprek met ze aan te gaan. En of dat nou over hun werk is, of over school... en dan kun je toch op een gegeven moment kun je toch nog wel tegen je kind zeggen van... ja, ik zit even met je te praten, zou je heel even naar mij willen kijken... in plaats van naar je schermpje. Zeker. Ja, ik vind het een, uh, een mooi iets om, om mee te nemen. Want, wat, dat ben ik nog wel benieuwd, merk je nog wel... je zegt van, ik ben zelf op de hoogte van hoe die uh, telefoons werken... wat er een beetje gebeurt op het internet. Merk je dan nog, ondanks dat, dat er een, een soort kloof is... Tussen, tussen echte jongeren die op het internet zitten en jijzelf? Nou, de kloof is dat ik vind dat uh, sociale contacten hebben, dat het betekent <coughs> dat je mensen ook ziet en dat je ze ook spreekt en dat je ze ontmoet. En zij zien dat heel anders. Zij beziet van en op zij internet zien dat heel anders. Is een zeggen contact. Van, joh, ja. ik, heb, uh, ik heb 1500 vrienden. Ja, daar zitten er 1499 <laughs> van in de telefoon. Ja. En eentje die woont op de hoek. Nou, ze zullen elkaar waarschijnlijk zien als van allebei de telefoon echt helemaal kapot is. Ja. Dus ik denk dat het brengt echt bij de ouders die zeggen van mijn kind moet mee kunnen lopen. Precies. Dankjewel Maarten voor je voor je reactie. Ik ga ik ga verder uh, kijken of er nog meer uh, tips zijn en waardevolle bijdragers. Succes met het uitzicht. Dankjewel, je wel. nog, Maarten. Dankjewel. U kunt bellen naar 0800-1121 of mailen naar nacht.eo.nl. U kunt meepraten dus over het onderwerp, over de mediaopvoeding van, van jongeren. Is dat echt nodig? Ja, zo, zo ja, door wie? En ja, hoe ver moet je gaan? En, en bent u misschien als ouder of als, als, als, als oma of opa daar? Uh, ja, heeft u daarmee te maken? En ziet u dan ook soms die jongeren binnenkomen met die apparaten? En ja, Merkt u dat er een kloof is of niet? Of bent u helemaal op de hoogte? Ik ben heel benieuwd. 0800-1121.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 Jack Kerouac, dat is uh, de naam van een schrijver en die reisde veel door Amerika. Dat uh, is ook een Amerikaanse schrijver. En uh, Brooke Fraser is een artiest en die was uh, geïnspireerd door deze man. En die schreef daar een liedje over vorig jaar en dat kwam terecht op haar album Flags. We praten over uh, uh, de mediaopvoeding van jongeren, mediaconsumptie uh, wat ze via smartphones uh, binnenkrijgen. En ik ga erover verder praten met Danny. Goedenacht. Goeienacht. Goeienacht. Ja, ik, zoals ik net al tegen jou zei, ik heb uh, een beetje geluisterd naar de uitzending. Ik kom nu net van een etentje af, vandaar dat ik nog zo laat bel. Yeah. Maar uh, wat ik heb gemerkt is, ik ben zelf 28 jaar oud. Ik heb uh, heel veel vrienden en vriendinnen die uh, allemaal ergens in de 40-50 zitten... en die dus kinderen hebben van een ja, jaar of 16 tot uh, 22. En ik merk heel erg het verschil tussen uh, de ouders en de jongeren. De ouders die de smartphone nog niet helemaal begrijpen en de jongeren die eigenlijk praktisch en alleen maar met die smartphone werken. Ik ben zelf ook eigenaar van een smartphone. Ja. En wat ik zelf heb gemerkt, is dat ik sinds dat ik deze telefoon heb, dat ik uh, veel makkelijker afspreek met mensen. En dat ik die mensen die ik normaal gesproken één keer in het jaar zie, dat ik nu, die nu zeg maar één keer in de maand al zie, omdat ik makkelijker kan afspreken. Omdat je Iets... per direct kan zien waar dat iemand zit. Dus je kan meteen zeggen van, oh Lars, heb je even tijd? Dan ja. spreken we even af, drinken we even koffie. Je hebt op deze manier sneller de, de, toegang tot je contacten. Voor mij persoonlijk is, is, zijn mijn uh, sociale contacten, met mensen die ik normaal gesproken minder vaak zie... Uh, die sociale contacten zijn, zijn, ja, toch wel, uh, die komen vaker voor dan voorheen, voor, voordat ik deze uh, telefoon had. En uh, een kennis van mij die is op dit moment leraar op een basisschool. Ja. En uh, die laat eigenlijk allemaal opdrachten, uh, huiswerk en zo. Die stuurt hij allemaal per mail, uh, sowieso via de smartphone, maar ook, ook via internet... Maar ja, de meeste kinderen hebben internet via hun smartphone, dus, dus hij kun... werkt eigenlijk bijna één op één met die smartphone naar die kinderen. Omdat dat het makkelijkste werkt, omdat oh, die kinderen oh, toch ja. altijd die telefoon fulltime op zak hebben. Precies, dus, dus, dus die leraar werkt er eigenlijk soort al mee van, uh, joh, uh, download het zo meteen even en kijk het thuis na en lees het door. En inderdaad, ja, want de meeste kinderen kunnen dingen al direct downloaden, die worden al getriggerd omdat zij zoiets hebben van, oh leuk. Want dan kan ik even iets downloaden wat, wat een, een ja. functie heeft op mijn smartphone. Dan ben ik sowieso bezig voor mijn school. En dan heb ik ook gewoon een gadget om eventjes met mijn telefoon te spelen. Ja, even het momentje. Dus weer. ze zijn eerder geneigd om iets te downloaden dan, dan uh, dat ze bijvoorbeeld eerst moeten wachten totdat ze thuis zijn en de internet voor aan moeten zetten. Ja. En ja, dan lonken natuurlijk dingen als Facebook en, en YouTube. Ja, ja, die zullen ze eerder aanklikken dan dat ze hun e-mail gaan nachchecken om te kijken wat ze moeten downloaden van hun leraar. Ja, ja nou. Dus Persoonlijk. Die tijd heb ik dan omdat niet meegemaakt ik... op school, dat dat, dat, dat, dat, dat, dat nog kon? Dus ik zelf echt... ook niet hoor, ik, ik absoluut niet. Nee, bij mij was het gewoon: ik kreeg alles op papier mee en ja, dan Precies. kon ik het thuis ja. nakijken en uh, ja, dit, dat was het. Maar omdat ik zelf dus uh, oudere vrienden heb, uh, of oudere vrienden heb, sorry, die dus allemaal jongere kinderen hebben, merk ik heel erg het verschil tussen die generatiekloof. Maar omdat ik zelf zo'n telefoon heb en een beetje in ja, die generatiekloof zweef, zeg maar merk ik heel erg het verschil tussen hoe het bij mij vroeger ging en hoe dat het nu gaat. En ik ben daardoor toch wel pro voor die smartphones geworden. Het ja, is gewoon een stuk makkelijker. Het zin enige zin. nadeel dat ik ondervind is dat je heel makkelijk te traceren bent. Ja. Ja, okay. maar, ja, maar even voor zo'n kind ook geld even, even, even los daarvan. Voor jou is het gewoon het gebruiken van... is ook wel heel normaal geworden. Jij merkt dus met die ouders waar je mee omgaat... ja dat die daar nog een beetje aan moeten wennen. Die zitten daar een beetje tussenin. En dat is ook juist volgens mij de kloof... en waar die uh, opvoedcoach het over heeft gehad. Van ja, uh, hoe moeten we dit oplossen? Want, want ja het begint volgens mij toch bij de ouders. Dat ze op tijd ermee beginnen met die gesprekken. Maar ik, kan, ben ik, nee, dus ik, ik, ik kan me ik ik voorstellen dus... dat, dat niet ieder ouder daar zin in heeft. En niet helemaal ook begrijpt van... ja, moet ik nu gaan praten? Over wat ze op hives hebben gedaan, of op Twitter of op Facebook. Ja, maar dat zijn dingen die, die ik persoonlijk los zie. Van, van die smartphone. Die smartphone kunnen ze gebruiken om hun e-mail ook voor uh, de, in ouders ogen zakelijke dingen te regelen. Zo'n kind heeft in ouders ogen zakelijke dingen te regelen met school. Mm -hmm. En die kunnen ze via zo'n smartphone regelen, wat ze op hives doen en Twitter doen. Ja, dat is iets, dat is, dat is persoonlijk verder. Maar ja, zo'n smartphone dat betrekt toch wel, hetzelfde de, als dat iedereen toen aan het internet heeft moeten wennen. En nou heb je internet via je telefoon en dat is weer iets waar, waar we nu weer aan moeten wennen. En ik denk dat daar toch veel meer voordelen aan zitten dan nadelen. En ik denk daarom ook dat de ouders uh, moeten wennen aan, aan dit nieuwe fenomeen voor hun. Uh, ik heb vrienden met, met iPhones, met Blackberries. Ik heb zelf een Blackberry. En zij zitten allemaal onmenig op dat ding te tikken en op dat uh, toetsenscherm te tikken. En allemaal van, ja, moet ik hiermee, maar moet ik daarmee? Die worden vervolgens geholpen door hun kinderen... Die krijgen uitleg. Ja. En in één keer zijn die verliefd op hun, op hun smartphones. Ja, precies en zo. als zij dus dadelijk ook in kunnen zien van... nou luister, mijn kind, mijn, ja, mijn, mijn kind op school die gebruikt dit en dat via die smartphone. Ja, ik denk dat er, dat er meer pluspunten aan zitten dan nadelen. Precies, dus ergens moeten ze ook elkaar tegemoet komen, zeg jij. De, de, de kinderen moeten erbij helpen om het een beetje uit te leggen. En de ouders nou, ja. moet, zouden daardoor een beetje uh, meer zich kunnen verdiepen op, dat, op die momenten. Ja, er is gewoon één oud... ...oude zin die, die ik op mijn 28 e al al tig keer heb gehoord. Dat is gewoon de kinderen zijn de toekomst. Dat werd 40 jaar geleden, dat werd 100 jaar geleden... ...en er wordt nu nog steeds wordt dat gezegd. En ja, die kinderen die bepalen toch heel vaak de nieuwe hype. En de kinderen zijn toch, zoals ze dan in dat, in dat gezegd ook zeggen... ...de kinderen zijn de toekomst. En die kinderen die spelen makkelijker in op dingen... ...omdat die nog het een en het ander niet hebben meegemaakt. Dus ja, ja, dat, als, dat klopt. als, als die... al die kinderen dat gaan gebruiken dan moeten de ouders daar op een gegeven moment ook maar gewoon aan wennen. Ja, ik, ik ben het met je eens dat je zegt van die kinderen maken daar gebruik van... maar uiteindelijk is het toch de, de, de, de, de, de mensen de, zeg maar die de producten verkopen... die zorgen toch wel, denk ik, uiteindelijk nou ja, dat, dat het allemaal verandert. Want ik bedoel, dat is uiteindelijk de technologiewereld die ons aanstuurt... om dit te gebruiken en tegen leuke prijzen aan te kopen. Tuurlijk, tuurlijk. Er zit natuurlijk een heel groot marketinggedeelte in... maar... Uiteindelijk komt het er wel op neer dat alles ook makkelijker wordt voor ons. Er zit natuurlijk een prijskaartje aan. En dat prijskaartje dat is natuurlijk ook wel discutabel. Of dat nou uh, 10 euro moet kosten per, per megabyte. Of dat dat 40 euro moet kosten. Dat is discutabel. Maar het, het, het uh, punt dat, alles, uh, dat de leefsituatie makkelijker wordt. Dat het leerproces voor de kinderen makkelijker wordt. Dat ze dingen makkelijker kunnen inzien en zo. Ja, dat is voor mij niet te vergelijken in of dat nou 10 euro of 40 euro kost. Die prijs die zakt dadelijk toch wel zodra dat iedereen daaraan mee gaat doen. Ja, straks is het internet gewoon gratis via mobiel. Dat is gewoon, nee, misschien over heel Nederland, landelijk, dekkend, uh, kan je gewoon op ja, internet. Ja, dat is wel iets wat ik, wat, ik, ja, wat ik wel verwacht, ja. Ja, precies. Ik uh, vind, het, uh, vind het interessant, vooral ook van die, van, die, van die leraar, om dat even te horen van je... dat dus inderdaad de leraar ook al stukken doorstuurt in de klas. En dat jongeren dus inderdaad ja. ook moeten checken van... oh, uh, ik heb het binnengekregen of het, ik heb het niet binnen, leraar. Stuur het nog een keertje, het zit, zit in mijn spambox. Ja, ja de, de, het is voor die kinderen veel makkelijker om even snel een berichtje te sturen in de pauze dan dat ze naar huis moeten gaan, van hun vriendjes weg zijn... en van de computerspelletjes af moeten blijven... en dat ze ook serieus naar hun inbox gaan. Dat, dat, dat is voor zo'n kind toch nog een iets hogere drempel dan dat hij even in zijn, of even in zijn, in zijn smartphone kijkt. Ja. Want dat is toch, die smartphone blijft voor zo'n kind toch een of andere gadget. Ja, dat is... In plaats van dat het een serieus apparaat, zoals een inbox op, op internet is. Of op de pc is. Ja, nou, ik vraag me af. Volgens mij wordt uiteindelijk de, de, de smartphone ook gewoon, dat, dat wordt gewoon hetzelfde als een, als een grote computer met een groot scherm en alles erop en eraan. Ja, dat, dat, ja, dat, ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dat dat, dat gaat niet lang meer duren. Ja. Want nee, de, nee, nee. de verwachting dit nou ja, jaar ja, dat jij... Het ligt dus nu nog wel even aan hoe snel dat gaat duren. ligt waarschijnlijk nog wel bij de ouders en bij de, bij de uh, leraren die nog vast willen blijven zitten aan, aan de oude manier. Misschien dat ik het zo al kan noemen. Ja. En ja, hoe sneller zij daarin mee kunnen gaan, hoe sneller dat, dat, uh, ja, deze nieuwe evolutie weer kan voortgaan. En ja, hoe sneller dat gaat, hoe sneller iedereen daar weer aan gewend raakt. Net zoals ja, met internet toen, er was ook nog een hele hype en iedereen had zoiets van oh ja maar vreselijk en iedereen kan alles zien en lezen. Ja, Precies, je kan jezelf zo ja. afschermen als je wil en dat geldt ook met je die, met die smartphone, je moet gewoon voorzichtig zijn met... met hoe je het gebruikt, wat je erop zet. Het is, het is een grote cirkel waar heel veel uh, deelnemers aan, aan die cirkel zijn. En dan, ondertussen is de school daar ook een, een deelnemer in dat spel... dat hm. de jongere dus de smartphone gebruikt. En dat, dat is interessant. En daar uh, kan je ook vraagtekens bij zetten. Dus, ja, uh, ik, ik wil je in ieder geval bedanken voor je belletje. En uh, ik ga er nog zeker over doorpraten het, uh, het komende uur. Dus uh, blijf lekker luisteren. En een goede nacht nog. Helemaal goed. Bedankt Hartstikke voor je reactie. Bedankt. Dag. Jouw, dag. Uh, u kunt uh, meepraten via 0800-1121. Dat is 0800-1121.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 is de zanger overleden Gary Rafferty, die toen ook in deze band zat... en daar ja, de liedzanger van was. Steelers' Wheel stak in de middle World 1972. We hebben het vannacht over het mediagebruik onder jongeren. Mediaopvoeding, is dat, is dat echt nodig? En ik ga erover doorpraten met Ed, goedenacht. Ja, oh, goedenacht. Ed, zojuist hebben we hiervoor gepraat, heb ik iemand gesproken. En dat was Danny. En ja. die had het over leraren op school... die dan natuurlijk ook gewoon documenten doorsturen... Huiswerkzaken, dat soort dingen. Ja. Uh, was dat bekend bij jou? Uh, nee. Nee, nee, nee, nee. nee. Alleen waar het mij om gaat is... waar leidt dit alles toe? Ja, ik ben zeer cynisch. En ik hou me hard vast voor de jonge luiden die nu opgroeien... met al die internetten en... nou ja, waar je het laatste uur over hebt gehad. Ja. Yeah. Maar waarom hou je hart vast, Ed? Wat, wat, wat, uh, wat nou, zie het? Maar het je... toe leidt. Ik ben bang dat dadelijk niemand meer met elkaar kan praten. Of je moet een, een smartphone hebben, of je moet een internet hebben, of je moet. Ja? In mm -hmm. ja, de rest be... gebeurt er niks meer. Ik begrijp, ik begrijp wat je bedoelt, Ed. En maar... iedereen zit dan gewoon in zijn eigen kamertje. En dat is dan het menselijk, het intermenselijk contact is mm -hmm. weg. Je zit achter zo'n schermpje. Het is zo onpersoonlijk als wat iedereen denkt wel dat het persoonlijk is. Maar dat is het natuurlijk niet. Maar, ja, maar ik, ik heb zelf, Ed, uh, uh, um, op een gegeven moment... Ik heb ook wel eens van die momenten dat ik op internet zit... en dan heb je van tevoren een idee van... Uh, weet je wat, ik ga dit even opzoeken en dan ben je bezig. En dan ondertussen uh, verzand je in allerlei zaken. En zit je uiteindelijk zit je heel ergens anders naar te kijken... Juist. en andere en nieuwsberichten dat... te zoeken terwijl en je dat helemaal dat niet wilde weten. Nou net... Sorry dat ik je onderbreek. Maar ik herken dat, en dat is net de reden waarom ik er nooit aan begonnen ben. Nee. Want zo typ ben ik dus ook. Voordat je het weet ben je uren bezig. En je bent begonnen met A en je eindigt met Z. Precies. Maar op een gegeven moment heb ik dan wel voor mezelf soms een moment, dat ik kan zeggen... Uh, Oké, okay, ik, uh, ik ben nu anderhalf uur bezig geweest. Ik, uh, ik klap hem nu dicht. Of ik doe die telefoon weg, Juist. die smartphone weg. Nou, en dan is het klaar. Oké, okay, maar ook... Een hoop volkstammen, natuurlijk niet hè. Nee, jij vraagt je dus inderdaad af, precies, bij de, de mensen. De verarming, juist. De ja, ja. verarming en waar leidt het allemaal toe? We leiden nu al die kinderen op. En ik heb goed geluisterd en ik ben het ook allemaal eens met al die ouders, ja, mijn kinderen. Mm -hmm. ik, je, ik, kan ik heb... het, je kan het tijd niet meer keren. Nee, nee, zijn dat zijn nee, dat, de ontwikkelingen, alleen waar leidt dat toe? Daar ik ben ik naar nou benieuwd en daar ben ik cynisch over. En dan haal ik mijn hart vast. Waar leidt dat toe? Welke zombos zijn we nu bezig aan het opvoeden of kweken? Of... Ja. En de ouders kunnen er inderdaad 9 van de 10 keer natuurlijk geen fluit meer aan doen. Nee, maar maar het, even terug naar de tijd dat de, de, de, de, de, de, de, de, de televisie kwam. Dat je, dat je nog maar een paar uur televisie had op, op een dag. Heb, heb je dat ja, meegemaakt die tijd? Ja, ja, ja oh. ik, ik ben van 1953. Precies. Nou, als, als je nu terugkijkt... dan ja. staat die tv toch ook eigenlijk heel de dag aan? Nee hoor. Nee? ermee Ik heb hem al een aantal jaren geleden... want dan was het ook dezelfde verslaving. Sip, sip, sep, sep, so, sep, poep, poep, poep. En ik zat 24 uur... ja, bewijzen van... ja, te kijken en naar niks. En ik wist... Op laatst, weet je, ik me met, waar je naar gekeken hebt. Nee. Dus, dus ik bij luister jouw... nu naar de radio en ik reageer soms met het telefoon. Ja, bij stem, actie. Ja, ja. Maar gewoon intermenselijk. Ja, sorry, ik ben, ik ben misschien uh, daar misschien iets anders in. Nee, helemaal. Ik vind het interessant om te, om te horen Ed, hoe, hoe rigoureuze keuze jij sowieso ja. hebt, gemaakt, ja. hebt gemaakt om die tv om, eruit te ik doen. ik dus zag hetzelfde. Waar ik nu ook mijn hart voor vasthoud met van, die leuk. Inderdaad, waar gaat het naartoe? Juist, nou. en als, als daar nog iemand op kan reageren met verstand van zaken... Bij deze is er een uitnodiging voor volgend uur, Ed. Ik wil je bedanken voor je bijdrage. En u, okay, kunt, u kunt bellen 0800-1121 als u misschien een idee heeft... waar dat heen gaat met de smartphones... en hoe de jongeren nou die mediaopvoeding kunnen krijgen op wat voor manier. 0800-1121. Tot volgend uur.